Drie uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Frankrijk is een soldaat van 23 jaar aangehouden... die een aanslag zou hebben willen plegen op een moskee in de buurt van Lyon. Vorig jaar viel de militair een moskee aan in de buurt van Bordeaux. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er toen niets ergs is gebeurd... maar gaf verder geen details. De militair zou extreemrechtse sympathieën hebben. In Mali is de beslissende stemronde in de presidentsverkiezingen zonder problemen verlopen. Inmiddels worden de stemmen geteld. De uitslag moet binnen vijf dagen worden bekendgemaakt. Verwacht wordt dat er op zijn vroegst woensdag resultaten komen. De vroegere premier Keita zou de meeste kans maken op de overwinning. Hij nam het in deze tweede ronde op tegen oud-minister van Financiën Sissé. Enig minpuntje rond de verkiezingen waren de hevige regens, met name in de hoofdstad Bamako. De opkomst bleef daarachter in vergelijking met de eerste ronde. De nieuwe president moet Mali nieuwe stabiliteit brengen. Het land verkeerde de laatste anderhalf jaar in chaos... door de opkomst van streng islamitische militanten... en onafhankelijkheidsstrijders in het noorden. De kustwacht heeft een druk weekend achter de rug. De hulpdienst is 41 keer in actie gekomen. Het waren vooral jachten in de pleziervaart die in problemen kwamen... De schepen hadden problemen met de motor, het roer of de schroef. Of ze liepen aan de grond. Bij Lelystad kwam een zeiler om het leven toen hij overboord sloeg. Zijn zeilpartner zag volgens Omroep Flevoland de man onder water gaan en sloeg alarm. Twintig minuten later werd het slachtoffer door de brandweer gevonden. Dan nog het weer, vannacht bijna overal droog. De temperatuur daalt tot rond de 12 graden. Overdag bewolkt, af en toe zon en een enkele bui. Maximum temperatuur dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Jan Goeie Goeienacht. Tien jaar geleden sprak ik in een uh, radiostudio gevestigd... aan de Slotorkade 133 te Amsterdam. Er zit nu de HEMA. Ah, oh, vind ik zo jammer. Uh, maar dit terzijde, sprak ik uh, Jan Akkerman. Het werd een uh, boeiend ge gesprek. Grappig was wel dat uh, Akkerman eigenlijk een week eerder had moeten opdraven... Maar die die kwam niet, dus daar zaten wij met een leeg uur... gevuld uh, met Jan Akkerman-muziek. En uh, om het goed te maken uh, kwam die een week later wel. Het werd een, uh, ja, prikkelend gesprek. Dag, Jan Akkerman. Dag. Stones, niks? Nee, schrikkelijk. Beatles afgehaakt, zei net tegen nou, me. Nou, als je, als je dus pet Sounds kent van Beach Boys... dan uh, weet je ook waar Sout en Pepper vandaan komt. Ja. En uh, als je dus die oude zwarte groepen hoort zoals de drifters... Do you love me? Mm. Nou ja. Dan hoor je toch hetzelfde, twist en shout en zo. Ja. Ja. Het is zo'n slap aftreksel van wat zwarte mensen eigenlijk hebben gedaan. Met een combinatie natuurlijk van de Beach Boys en Buddy Holly. Moet je mm -hmm. ook niet uitpoetsen. Ja. Buddy Holly, that'll be the day. Fade away, love is not fade away. De Stones ook nog opgenomen. Wat hadden we nou van Buddy Holly nog kunnen verwachten... als hij nog even langer had mogen leven? Nou, als het dus sommige composities van hem hoort... die nader ook een hitjes geworden van uh, Peter en Gordon, hoe heet het ook alweer? Uh, sometimes you cry, sometimes... Soms, ja. Weet je wel, dat heeft hij ook geschreven, True Love Ways. Ja, ja. Oh, dat begint zo heel gedragen. Cool. Is een tearjerker van de eerste orde, toch? Nou ja, dat was Mozart en dat was Bach, dat was, dat was Chopin, of wie ook neemt. Ja, die wisten hem allemaal wel te raken. Waarom, zijn de, waarom zijn de Stones niks? Waarom ze niks zijn? Ja. Nou, ze, nee, is een chenier met een IQ van veertig. Gaat erop. Het gewoon een belediging voor je, voor je intelligentie, voor je gevoel. Ik, ik, ik heb altijd van blues gehouden. Mm -hmm. Maar ik heb nooit van geitenneuken schouwen. En de Stones zijn geitenneuken? Ja. Waarom? Nou, omdat ze er zo uitzien. zien. <laughs> <hacht> omdat <Verdorie. hacht> ze er zo uitzien. <hacht> en muzikaal? Nou, dat, dat, dat is er inherent aan, denk ik. Maar ze hebben toch wel een paar leuke dingen. Ja, nou, natuurlijk wel. Op, Niet want kan zo goed of zo slecht zijn, ik bedoel. Ze hebben ook wel eens wat leuks gedaan. Ze <laughs> hadden alleen 30 jaar geleden op moeten houden. Nou, dat waren ze al lang, alleen ze hebben zelden niks in de gaten. Ja. Maar waarom, gaan ze nou, waarom gaan ze nou door? Snap jij dat? <lacht> ik weet het niet, man. Poen, ik weet het niet. Ja, maar Poen, Ik bedoel, dat kan voor meneer Jacker toch niet een, een factor van belang zijn? Nee, die kan niet juist maar lachen van de Poens <lacht> Nee, maar <tus> ik, ik weet het niet. Ik was jochie van 17 of 16, weet ik veel. Toen speelde ik in de kristalkrot in München. Ja. Dus een of andere hoerentent of uh, noem je zoiets. Ja, nou, hobbelcentrum. Hobble. Ja. En... Uh, daar kwam Barry af en toe binnen, Chuck. En dan ja. was het vijf s'nachts, een minuut of drie. Ik speelde van acht tot vier uur s'nachts. Nou, drie keer een kwartiertje pauze. En iedere keer in de pauze. Eh, eh, eh, eh, eh. Ja. En dan ga ik eigenlijk voor het eerst van mijn leven ga ik naar een concert van de heren toe. Een jaar of twee, drie geleden. Ja. In de arena. Ik denk, nou, daar moet ik heen. Ja. Echt waar. Ik moest de Richards een handje geven. En weet ik veel. Ik werd in zo'n VIP-lounge losgelaten. Oh. En, uh, en er zat een of andere vermaladeide indiaan of zo... met het schuimse bek van de speed of van de paddenstoelen. Weet mm. ik veel wat. En hij zei, hey man, we hebben een kleine man. dus uh, tickets voor 50 bucks. En uh, ik denk, "Godverdomme. doe ik hier eigenlijk? <laughs> ja. weet je? En de spul, dat spul breekt los. Het enige wat me opviel was een gil van een of andere zwarte dame... die op het podium stond. En ja. daar kreeg ik kippenvel van. Mm. En de rest zat ik naar een videoscherm te kijken... naar die togels van Mick Jagger. Nou, ik, ik zweer het je. Ik vind er echt niks aan. Dat laat jou totaal koud. Helemaal nada. Ja. Kennen ze jou? ook? natuurlijk. Ja, ja, en? Ja, wat dan? Wat en? Ja, weet ik veel. Vinden ze dat wat, of vinden ze er niks aan? Of nou, ze er aan? Ze, ze, de, daar was iemand die had ze een plaatje gegeven van Brainbox... en de soundtechnicus die kon niet geloven dat het in zes, of 68 was opgenomen. Hm. oh maar... waarom, waarom kon hij dat niet geloven, dat zo? Nou ja, god euh, dat weet ik ook niet, hoor. Was Brainbox een tijd zo euh, vooruit dan? Nee, maar het kon wel goed voor die tijd. Hm. Toen ik gitaar hoorde of zag, eigenlijk het eerste, de eerste tonen, noten, tonen. Zeg maar tonen, dan ja, verkocht. Mm. Ik, ik, van mijn moeder vertelde ik, ik was een jaar of anderhalf, kon amper lopen. Toen lag de gitaar van mijn vader, die lag op een kast en daar was ik niet van af te slaan. Mm -mm. Dus het moest zo zijn gewoon. Terwijl ik nog een gespeeld heb. Maar ja. toen ik een jaar of zeven was, toen. Uh, toen uh, weet ik veel. Uh, ik weet niet meer precies wat het was. Alleen het zien al van dat ding. Ja. ja, ik vind het zo grappig. Ik had vrijdag uh, uh, alweer een Jan te gast. Dat was Jan Jans. Hij uh, ontwerpt schoenen al zijn hele leven. Maar die vertelt precies jouw verhaal. Maar dan met een schoenenvariant. Ja, ik was en uh, jochie. En ik zat, uh, als je mij een pen gaf en een stuk papier... dan begon ik toch een beetje schoenen te, te, te tekenen. En waarom gitaar. Jij tekende gitaar. Ja. Het is zo. Ik bedoel, er is iets universeels, denk ik, in mensen met een, met, een, met een hele grote passie. Dat is gewoon dat het zo heeft moeten zijn. Dat niemand je dat ooit heeft uitgelegd, maar dat, het is een soort oergevoel. Ja. Of is, vind je dat gelul? Klopt. Je vindt het geen gelul. Het, het, het is gewoon zo. Ja. Je ziet de gitaar en je weet van, jij en ik gaat, gaan het verder wel doen. Nee, dat, dat, dat denk je niet eens. Dat is zo. Mm -mm. Vond je dat geen wonderlijk gevoel dan? Of kan je dat niet meer doen? Nou, ik kreeg pas eigenlijk dat een, een paar maanden geleden toen voor het, mijn dochtertje voor het eerste keyboard wou. die is acht jaar. Ja. Voor, de, voor, voor Sinterklaas. En die begint erop te spelen. En direct... gewoon de wil, alleen al om op dat ding te kunnen spelen, vind ja. ik al een gave. Mm -mm. Maar een kind van ja. En die gaat zitten en die geeft dan hele concerten voor de, voor de klas. En ja. ja. goed. goed. <laughs> Ja, weet je wel, zo'n zo, zo, zo tingeltangel. Ja. Maar uh, gewoon al die Beatle liedjes, al die uh, dingen van... Nou net, net like, Hoe noem je dat? Even afzitten ja. Kylie Minogue en ja. zo. Vindt ze dat mooi? Dat vindt ze prachtig. Ja. Dus Ik ben trouwens blij dat ze dat mooi vindt. Want steeds je het ervoor, dat ze nou al eens motor begint... maar dan een keer toch door naar het putje? Nee, haal <laughs> toch op. Ja. Hoe vind je het om een dochter van acht te hebben? mooiste wat er is. Ja? Waarom? Het is een solo die nooit afraakt. Oh, wacht even. <laughs> jij vertaalt alles naar het theater toe. Eigenlijk. Wat zeg je daar? Jij vertaalt, jij vertaalt alles naar, naar, naar, uh, naar optreden, lijkt wel. wel. Nou ja, god. Er hing vroeger al zo'n groot bord bij iemand in de muur... van het Concert des Levens. Ah, man nou <laughs> ja. Ik heb er nog nooit in gekeken. <laughs> Oké. Okay. Uh, waar waren we gebleven? Bij BB King. BB King trot op in Ahoy, 2001. Vorig jaar dus. Jij was daar ook. Nee, ik was al een, jaar, een paar jaar daarvoor. De laatste vijf, zes jaar dat ik uh, de fax binnenrolde van jij moet opkomen draven in het Engels bij ja. spreken. En ik begreep het al niet, maar goed, ik kreeg nog steeds van uh, die faxen binnen van uh, ja. Hij wou dat per se, ja. dat ik uh, met hem als gast uh, zou verschijnen. Nou, ja. dat heb ik. Uh, de laatste vijf, zes jaar met veel plezier gedaan. Uh -huh. heb ik heb er nog iets meer van gehoord. Ik zou nog twee stukken van hem krijgen. Van, uh, als ik eventueel een CD zou willen maken. Maar ik heb hem toen een ander CD voor mij gegeven. Dat heette Focus in Time. En dat was alleen maar ja, Goldberg-variaties met Blues eroverheen. Ja. En, uh, wat, wat Django ook doet over barstukken. Dus gewoon ja. proberen te improviseren. Of proberen we doen. En uh, Dus ik hoorde dan, En ik dacht van. Maar verleden jaar weer hoor. Zaten we een jaar tussen. Ja. Of ik, uh, ja, op kon we draven? Nou, best. Maar was van management veranderd. Uh, heel raar. Ik kon er niet zo'n hoogte van krijgen. Hm. Zijn oude manager, Sid Seidenberg, die zit nu in een, uh, in een rolstoel. Dat was een fantastische gozer. Ja. Echt, ook, ook eentje van de jaren zeventig al. En uh, de eerste keer dat ik uh, wie wil moeten, zat die in de, in de Hilton... Nee, dat was in de Ahoy zelf, in de speciale dirigentenkamer. En toen ja. speelde hij een akkoord, een piano met zijn pet op en een bril op. Heel ja. gedistingueerd. En ik kwam net onder die oude motor bij me vandaan met de kabolaars. En, en de blubber, die zat nog achter moorden, bij wijze van spreken. Met ja. zo'n raar, weet je wel, zo'n terroristenpetje op. Dat die zit Zuidenberg, die stond er ook bij, filmploeg, alles erbij, van CBS. Mm -hmm. Op een gegeven moment, kijk zitten, we schoten alle twee in de lach. Want hij liep ook eens een driedelig pak. Een ja. half uur daarna liep Bibi de camping smoking in de, de rondte. En hij met een baseballpetje met zo'n jackie. aan de Ja, uh... ja oh, dat, dat zat meteen goed. Ja, goed. Zullen we eens een stukje gaan luisteren van die illegale opname? Want er zat dus iemand in het publiek. Ja, daarom. En ik had al die andere keren nooit iets van te horen. Gehad, ja. totdat het... Dus dit is alles wat jij hebt van Bibi King samen met jou. Ja. Nou, even luisteren. Ja. here. Oké, okay al. Ja, dat is... tweede gedeelte, dat zag je natuurlijk niet. Hè? Dat hoor je niet op een zitje. Maar toen zat hij op een gegeven moment helemaal een show te maken. Ja. Dat is echt, echt gek te doen. Die mensen die. Uh... Maar, maar hoe, weet je, hoe gaat het dan? Want hij vraagt van, wil je meedoen? En dan, jij draaft op met je spullen. Is dat... Nou, er wordt van spreeuwbakje op het podium gereden. En dan moet ik een stekker in daar, houden. Ja. En dan zeg je je aan. En dan spelen maar. Ja. <laughs> Zonder eigenlijk verder... Uh... Nee. Dat gaat op het, op het gevoel. Ja, tuurlijk, gewoon een blues, daar ja. kun je het niet aan vertellen. Nee, dat kan nooit fout gaan bij wijze van spreken. mij niet, ja. Als je nou, bij jou niet... Als je nou uh, eigenlijk al op je veertiende... een hele goede gitarist wordt genoemd door iedereen... Want dat ja, is... daar kan ik ook niks aan doen. Nou. Nee, daar kan, kan je niks aan doen, maar, maar het is wel zo. Ik, wat ik maar wil zeggen, is als je je godganse leven... Uh, wordt beschouwd als, als een verschrikkelijk goede gitarist... Oh. Uh, is dat dan vervelend of is dat alleen maar prettig? Van die heeft er ooit iets heel verstandigs over gezegd. Je hebt dus meteen roem vergaard met zijn eerste boek, De Avonden. Ja. En hij zegt dat hem dat behoorlijk heeft geremd... in zijn creativiteit en in zijn ontwikkeling. Ik vond het niet erg toen, ze me, toen ik veertien was... als aanmoediging dat ze mij een goede gitarist vonden. Ja. Dat vond ik wel leuk. Maar toen ik wereldberoemd werd met iemand die ik gewoon een stapel gek beschouwde... en meiden de en dagen nog afvraag waarom dat zo moest... begint dat als een vloek op je te werken. Wat, wie bedoel je? Ah, dat doet er niet toe. Dat is voor de goede verstaande. Nou, er zijn er nogal wat van, hè? Uh, ik heb dat altijd als een, uh, als een, een soort uh, blok aan mijn been gevoeld. Dus echt een rem op mijn, uh, op mijn uh, ja, ontwikkeling als muzikus. Als je dan uh, uh, uh, uh, tijdens de, jouw grootste roem, zou ik maar zeggen, hè? dus de, de, de enorme successen, als je dan op een podium gaat staan, dan weet je dus verdomd goed wat, wat ze van je willen. Ja, maar, daar maar heb was ik er was nooit aan proberen te beantwoorden. Precies In die maar... zin van. Uh... Maar goed, sorry, ik val in de reden. Ja, ik zit te denken, ik zit, want in feite geef je al een beetje antwoord. Zit er een verschil tussen wat je doet en wat je eigenlijk in je hoofd hebt op zo'n moment? Nee hoor, want soms staat mijn hoofd zo en soms staat mijn hoofd zo. Als hm. ik een avond blues kan spelen, dan doe ik dat met het grootste plezier. En niet onverdienstelijk volgens mij, hm. want Bibi vond het te gek. Ik heb het wel gek meegemaakt dat ik van het podium afkwam en dat er een of andere gast met zo'n microfoontje in zijn hand voor de verandering, op me afkomt met, met, met haar zo recht over de handganaat in zijn mond was ontploft. Tijdens wat ze ontbrak was er dus een paar punaises in zijn oog of zo. Die zegt, ja, maar meneer Akkerman, u speelt toch eigenlijk geen blues? Ik zeg, ja, maar volgens die man daar wel. Ja. Ja, dan kun je het verzinnen. Ja. Ben je daar, ben je daar allergisch voor, voor mensen die dat soort vragen stellen? Het lijkt ook wel eenmaal dat ze het gekke aantrek je. Ja, trek jij gekken aan? Ja. Ja? Dat komt komt wel Hoe komt dat, Jan? Nou, dat zal wel een gedeelte in mij zijn wat ook een beetje maf is. <laughs> ja, soort voor soort, waar je bent. Nee, nee, ik zoek het niet op. Maar ik schijn het wel uit te lokken. Ja, maar je hebt het over de blues die je dan eigenlijk... Je miste... moet het maar zo zien. Ik ben ook getrouwd met een, met een jongere vrouw. 20 jaar jonger. Ja. Zo van, ik zoek het niet om. Maar ik lok het schijnbaar wel uit. Dat, dat overkomt je? Nou, dat zeg ik net. Ja. ja. Nee, prima. Bij Focus bijvoorbeeld speelde je geen blues... Ja, dat zegt iedereen, maar dat is juist het omgekeerde. Is dat gelul? Nou, ja, dat is gelul van de bovenste plank. Nou. Django speelde ook geen blues. Mm -hmm. Toch haalde Duke Ellington naar de States toe. Ja. Omdat hij zijn eigen draai aan de blues gaf. Ja. En mijn focus was het, was het een groepje met een uh, neoclassieke toestand ja. eromheen. Maar je moet dus die link leggen nadat ik in jaren 14, 12 was... Ja. Toen had ik dus die periode met spelen en al die klassieke dingen. Slavenkoor van Nabucco en weet ik veel wat voor boze geesten er allemaal uit die fles kwamen. Maar ik heb het wel allemaal gespeeld. Tango's, Franse Sansons. Ik ga zo maar door. Dus <coughs> op een gegeven moment uh, kreeg ik de aanbieding van, van, uh, van iemand om, om een plaatje te maken. En ik luisterde toen ontzettend veel naar filmmuziek. Ja. Nou, in de tijd van de rock'n'roll was het natuurlijk: had je Exodus, dan heb ik een soort rock'n'roll. En op de bijkant was Melody en F van Artie Roemenstein, daar heb ik ook een rocknummer van gemaakt. Uh -huh. Maar ik blijf wel rock'n'roll en blues spelen op die handel, toen al. Ja. En dat heb ik eigenlijk ook in, in, in, in focus gedaan: van die cabareteske dingen ben ik eigenlijk, ja, je speelt een melodie. Die er verlangd wordt. Nou, dan ken ik dat. Want het is het moeilijkste wat er is. Je kunt alle witte nachthemelen van de wereld aantrekken en naar boven het, de ogen naar het zwerk richten. Dan nog betekent het niet dat je dat kent. Mm. Dat is een gave. spelen is namelijk het meest spirituele wat er is. Het is ook het simpelste. Maar het moeilijke is natuurlijk om iets wat heel simpel is, uh, om daar niet kinderachtig in te worden. Lullig. Dat is het moeilijkste. Maar het is tegelijkertijd het meest spirituele, het meest mystieke. Een melodie speler, vind ik het mooiste. Wat er is. En of dat nou Sinterklaas Kapoentje is of uh, uh, des Gansens Broedsel, dat maakt <laughs> ja. Ja, eigenlijk niet zoveel. Mm. Het is de waarde die je er zelf aan geeft. Ja. Ik laat je woorden even bezinken. Ik zit te denken, jij, jij zegt net over focus. Uh, dat, dat was een cabaretesk uh, groepje. Maar als ik jouw hele, hele oeuvre, hè, als ik dat achter elkaar uh, leg, dan vind ik het tamelijk. Uh, ik vind het cabaretteske element niet zo zwaar. Ik vind, nee, jou, ik vind jouw muziek eigenlijk. Nou, zwaar zal ik hem. Ja, eigenlijk wel zwaar. Mijn uh, muziek? Ja, ik vind, jou, ik vind niet dat jij lichtvoedige muziek maakt. Nou, ik, ik, ik schep de grote. Ik was er ontzettend trots op dat ik van een cabaretgroepje uh, met een hoop rollende ergen, uh, een zittende groepje heb kunnen maken. Mm -mm. Dat was jouw verdienste in, uh, ja, in, die, in die club? Natuurlijk. Tuurlijk. Sommige mensen denk dat, dat, dat, dat me ik het fluitje de trein op gang brengt, maar zelfs niet. Wel, maar een groep is dat het meer In de mensen De trein het fluitje op gang gebracht, zo zit het. Oké, okay, oké, okay. ik neem het onmiddellijk <lacht> uh, van, ja. Maar het, het was wel... J Jullie zijn nog uh, een aantal keren weer, toch weer bij elkaar gekomen. Nou, toch weer. Eén keer is dat geweest in 86. En dat, oh, nou, ik dacht daarna nog een keer? Dat vond ik ook helemaal niet zo'n nou. zo rare gedachte. Na tien jaar van misschien hebben we muzikaal nog iets mee te delen. En dat was niet zo? Nou, ik weet het niet. Op een gegeven moment uh, kreeg ik al een van... laten we ze allemaal een dikke krijgen en zo... terwijl de, de studiorekening opliep op, op tot uh, tonnen. Ja. En uh, ik wist dat ze dus niet bij, bij de ene konden plukken. Dus kwamen ze bij mij terecht. Dus ik heb maar een producer opgebeld. In, in dit geval Pim Jacobs. Of uh, Ruud. Ruud Jacobs. Ja. En die liep al jaren aan mijn hoofd te, te, niet te zaakken, hoor, Van, hé hey Jan, dat wil ik zo graag doen. Ja. Nou, mag ik Ruud erg graag. Dus zegt, Ruud, maak jij het maar af. Hm. Dus dan was ik van het werk van dat die, van die, van het, uh, het half miljoen... of weet ik veel wat ze moesten hebben af van studiohuren. Het ging allemaal eerst onder het mond van... jullie krijgen de studio voor niks, als er maar wat uitkomt. Ja. Nou, uh, de andere helft zijn natuurlijk de minst goede stukken... op die CD gekomen. Het meest commerciële, wat ik dus het minst leuke vind. Ja. En dat was natuurlijk een... Uh, maar ondanks dat dat... Uh, heeft het toch nog wel iets, alleen ik heb toen doodbewust... een riddenbox aangezet, die gewoon als een soort timekeeper... terwijl er bovenop de gekke dingen gebeuren allemaal. Maar dat gaat gewoon zo'n intel papegaai maar door. <laughs> Intel-papagaai. <laughs> maar ik was zo lang blij dat ik eraf was. Ja. nou dat was een hele nou, grove fout. Nou, nee, Die moet ook gemaakt worden. Toch? Men leert ervan. Ik bedoel, dat staat verkeerd, dus hoeveel ga je te hebben. Weet je wat ik jouw mooiste plaat vind? Die je samen met Cas Lux hebt gemaakt... Eli. Eli. Ja, maar dat is tch, donkere muziek. Joh. Dat is heftig. Vind ik het mooiste. Kan je dat voorstellen? Jawel. Een hoop mensen vinden dat mooi. Vooral die een beetje... Nou, niet alternatief denken, maar een beetje... Dus toch een andere kijk tegen de samenleving, tegen het gebeuren hebben. Wat voor herinneringen heb je aan die plaats? Nou, ontzettend uh, paranoïde gedoe, vond ik het. Ik had gewoon maar een paar ideeën. Ja. Andere gitaarstemmingen. En, uh, ik had nog een appeltje met kasten schillen. Dus ik heb hem sommige dingen gewoon maar laten praten. En, uh, hij moest uh, plekken teksten verzinnen. Nou, dat, dat ging, dat ging wel goed. Je We kreeg ineens wel een ontzettende emotionele verbondenheid, hoor. Ja, nou, dat is te horen op die plaat. Dat en zo nou... ga ik dan vaak te werk. Ja? Het is een oud psychologisch trucje, natuurlijk. Maar het werkte wel. Ja, of het werkt tegen je, denk ik dan. Of, of, het, nee, of het wordt grandioos, of iemand uh, zegt... Ja, nee, maar daar uh, ben so ik zo so Zo de mute maar op. Ja, nee, daar kon, kon ik me ook wel voorstellen. Maar weet je, het, het, het, het grappige is dat het intro weet, weet je wel, van die cd... Die, die, die, die, die, dan zingt hij alleen. Uh -huh. Nou, dat verdomde niet een ene en een andere malen om dat te doen. Dus ik die hele band mee de studio in. 1, 2, 3, 4, huppata, iedereen spelen, ja. hij die tekst gezongen... En, uh, toen heb ik hem naar huis gestuurd, of hij ging naar huis toe. Toen heb ik het bandje eronder weer gehaald. En toen heb ik met Jan Schuurman de hele nacht zitten plakken en zitten doen. En toen uh, met een mooie galm erop. En niemand had wat in de gaten. Ja. Wat zei Kast de volgende dag? Vuilig nou, dat flikken. vond hij helemaal niet leuk, nee. nee. nee. Ik begrijp het maar niet. Ah. ja, ik bedoel... Een rare man. Maar, zou, <laughs> maar zouden ze dat jou moeten flikken, zoiets? Ja hoor. Ja? Als het goed is, natuurlijk wel. Ik vind het, ik vind, nee, ik ik vind gewoon... het zelf een te gek idee. Ja, maar als jij nou, ik bedoel, jij neemt wat op. en, en uh, de dag daarna hoor je dat datgene wat jij hebt opgenomen. plotseling een hele andere begeleiding heeft gekregen. Of de begeleiding is helemaal weg. Terwijl jij dacht, ik ben... het wordt dus iets anders dan wat jij dacht te maken. Heb je dan niet iets van zak in elkaar gezet? Maar met die dat, is, uh, dat is in mijn tijd nog nooit gebeurd. Nee, nee. Ja, maar goed. Andersom, onge... wel. Ja, zeggen, ja. andersom wel. Ja, dat wil ik net zeggen, andersom wel. Weet je wel, ze kunnen je op alle mogelijke manieren pakken... maar dat is nou precies het gebied waar niemand bij mij in de buurt komt. Dat lukt niet. Nee. Dat zullen we eens laten horen, nu. Miles Davis, Jacques Kloes of Jan Akkerman. Zeg het maar. Miles. Hm? Miles. Waarom? Zo so wat? Leg eens uit. Hm? Leg eens uit, waarom? Waarom? Of moeten we er niet over praten, gewoon luisteren? Ja. Dat is ook goed, jongen. Kunnen we kunnen het eigenlijk niet maken. Hè? Maar als Dave is een handje helpen. Nou, toch maar. Wordt jouw muziek vaak. Met deze muziek zo mooi, weet je hoor. Je kunt ja. er ook doorheen lullen. Ja. Je kunt er uh... naar nou, lullen. Naar de orang zitten. Laat hem heel zachtjes eronder staan. Ja, goed. Uh, wordt jouw muziek vaak gebruikt als opvulletje op de radio? Zo van: We hebben nog een minuut over aan het eind van het uur. Ja, dat hangt er vanaf. Vaak op tv, onder natuurdingen of onder documentaires vroeger. Ook mm. niet zoveel met de laatste tijd. Het is nou allemaal, wat je net verteld, is nou allemaal verplat als het maar kan. Je bent, ben je wel, je bent niet zo vaak meer op de televisie, hè? Nee, grootste niet. Nee, hoe, kom, <laughs> hoe komt dat? <laughs> hoe dat komt? Heb je je zo onmogelijk gemaakt dat ze je, je niet meer willen? Nou, of vind je de televisie nee, dan mogelijk? Nee, ze hebben het gewoon druk met, hun, met zichzelf, mm -hmm. denk ik. Ja, we hebben het te druk met uh, André van Duin en Ron Brandstijd. Dus ik bedoel dat Jantje Akkerman nou een beetje met Bibi King zit te rammelen. Dus wat maakt dat maakt het nou een ruk uit? Je? Ja, ja. Is niet, niet interessant? Is niet interessant? Ja. Nee. Bibi King heeft een uh, CD gemaakt met Clifton samen. Hmm. Met die, uh, ik vind die foto zo mooi dat ze in een cabriolet zitten. Ja. Uh, ik dacht eerst, ik had een stuk gehoord van Bibi een paar weken ervoor. Dat heette Get Off My Back. Dus ik dacht dat die CD heette Riding on the King. Dus ik probeerde het <laughs> down te Riding on the, the King. <laughs> hoe vond je die CD? Wat ik ervan vond? Ja. Nou. Ik had op een gegeven moment gedownload voor Kaza, maar ik heb hem er gewoon weer afgeveegd. <lacht> hij had hem geen downloaden. Nou, ik heb een primeur. Jan Akkerman koopt geen CD's. Maar nou, natuurlijk hij, niet. Hij, hij lood ze allemaal down. Ja, nou, is het, het is eenmaal is gewoon het... nieuwsgierigheid. Maar ik vond het dermate lullig dat ik heb het gewoon eraf afgevoerd heb. Waarom vond je het lullig? Ik vond hem wel mee. Ja, misschien valt het ook wel mee. Maar ik ben niet zo'n man die de hele dag naar blues zit te luisteren hoor. Nee. Eén keertje zo in het jaar, zoals met Bibi aan de levende lijken. Levend lijken, like, like, <lacht> like. nou, nou, nou. Nee, maar... Kijk, dat het wel wat, maar dan nou de hele dag uh, <hums> Of niks anders kennen, weet je wel. Dat vind ik verschrikkelijk hoor. Luister je wel eens naar je oud werk van jezelf? Mag ik eerlijk zijn? Ja, nee, graag. Nooit. Helemaal nooit. Af en toe. Ja. die steek de bijvoorbeeld... tafel in de fik, oh, Sorry. Eh, ja, oké. Okay. Dan nou, <laughs> denk je nog straks dat ik Jimmy Hendrix ben. Dan <laughs> kon weer een, een boer op me af. Had ik een gitaar met, met een dubbelnek. Uh, ja. Gibson had ik bij me. zei, waarom speel jij nou op een gitaar met twee halzen? Zei, heb je Jimmy Hendrix wel eens gezien? Ze ja. Hij, yeah. Ik zei, nou, deze twee keer zo lang. Gek. Uh, ja, ja, maar nou goed, naar uh, waar je het, wel... het over de blues en over wat ik wel en niet goed vind. Nou, soms luister je wel eens uh, naar je eigen oude werk. Heel zelden. Zijn. Ja, heel zelden. Want dan moet ik een optreden ergens doen. Bijvoorbeeld, uh, ik zit er 25e World Trade Center met 60 manorkest. Mm -hmm. nou, ik heb ooit eens een keer een cd gemaakt met Tom Salisbury. Met allemaal Goldberg-variaties. Focus in Time heet die. Ja. In plaats van, uh, weet je wat... En er staan, uh, staan een paar heftige dingen op. Echt verschrikkelijk moeilijk. Waar ik blues overheen speel. Ja. Van meneer Bach. En als ik wat Bach zegt, dan staan er meteen mensen hun handen en haren recht overheen. We moeten meteen naar Rick van der Linden denken en zo. Ja. Maar goed. Dat kan ook op een andere manier. Ja, ook. dat hoop ik. Nou, alleen maar. Ja. Toch? De ruimte staat naast hoor. Mm. Het is niet alleen maar groeten uit de Efteling. Nee, oké. Okay. Nee. Maar dan moet ik dus wel zo'n ding opzetten... om te weten wat ik gedaan heb. Want, ja. Ik heb er gewoon voor de katje... Staart? Ja. Gewoon eroverheen zitten boeren door al die changes heen. Dus ik moet nou heel goed gaan luisteren wat ik ga doen. Want er zit straks uh, 60 man georganiseerde misdaad achter me. Mm -mm. Dus dat moet en dan die spelen wel... zelfs de vliegen op het papier mee, weet je wel. Dan kun jij niet een beetje... Dus dat is een noodgedwongen iets om ernaar te luisteren. Maar dat is dan dat is echt uh, beroepshalve? En, en, nou, ik vind het niet eens erg. Nee? Nee. Ik trek er zo'n gezicht bij, alsof het wel erg is. Je mag je eigen... Nou, het is verschrikkelijk moeilijk. Ik zie iets werk al hangen. Ja? ja, maar ik bedoel, als jij uh, uh, je, je eigen werk uh, van jaren terug hoort, uh, is dat dan een ramp voor jezelf? Hoor je dan altijd dingen die niet goed waren? Ik zei het niet nog sterker, vertellen. ik hoor helemaal niks. Leg uit. Nou, het is gebeurd op die manier. Dat is dat en dat moment en ik ja. kom nooit meer terug. Nou, is toch goed. Dus blijf blijf eigenlijk maar vanaf dan. Ja. Het is een mooie registratie en veel is plezier ermee. Ja. En meestal is het helemaal niet representatief wat ik op een podium zit te doen. Want je bent weer gebonden, en waar je mee speelt. Mm -hmm. En de ene vindt dit alleen maar mooi, en de ander vindt dat alleen maar mooi. En weet je wel, zoals ik ben. En dat ik zo breed in, in de weer kan gaan, dat kan ik eigenlijk alleen maar op CD's. Dus dat zijn eigenlijk een soort. ja eens in het jaar maken ze een soort werkstuk af. Maar mm. dan moet je niet verwachten dat ik het op een podium ga staan te spelen. Ja. Want dan kan ik aan de gang blijven met het uitzoeken. En het, het najagen van heren muzikanten. Ja. die eventueel genegen zijn het uh, hè, ja. op zich te nemen. Hoor jij je eigen stemming terug op, uh, bij een live-registratie? Dan bedoel ik uh, je gemoedsstemming. Jawel. wel. Nee. Tuurlijk. Heb je wel eens een avond dat je gewoon echt pissig speelt, zou ik maar zeggen? Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Niet al te vaak hoor. Want ik, ik zoek namelijk het gek is. dat... Uh, <kliek> wat mensen dus in, de, in de maatschappij, dus het, het, het zogenaamde maten naaien, dat is mij totaal vreemd in de muziek. Zodra je dat al in de muziek zou moeten gaan doen, dan ben je al, moet je eigenlijk een keer er beter mee ophouden, vind ik. Mm -hmm. Ik probeer altijd een zo, zo, zo positief mogelijke instelling. Laat ik het zo zeggen. Ik ga wel eens van tevoren regelen zijn van verdammen, weet je, om als het raken zit. Is dat weg? Dat heb ik hier ook heel vaak. Nou, er nou, is niks onmenselijks nou, ja. Ja. aan. Ik ook, moet je moet door het verkeer heen en geklootzakken. Ja, op. Ha, kan jij dat niet ondergaan? Kan jij het verkeer niet gewoon ondergaan als je in een file staat van nou file? Nee. Oh, nee. je moet er langs. Weer er zo heen. Nee, ik moet er helemaal niet langs. Die je zit je tegen je te, erger. Je nou te doen. Nou, dan zit je hier radio Lasten aan. Waar zat ik echt? Ik zweer het je. Ik, moest, ik had de uh, dag tevoren met eene meneer vis gespeeld. Vis van Marillen, die zanger. Ja. En ik zat s'avonds uh, met de kast. Dan uh, speel ik vis, vis, vis. En ik moet de volgende dag naar Tilburg. moet ik spelen met... Uh, ik weet niet. Er zat minister Salem in de zaal. Met Rozenberg en Laura hier en zo. Ja. Nou, uh, Rozenberg, dat gaat nog wel. Maar de rest, daar heb ik totaal geen binding mee. Joh. Niks. Ik vind Laura wel een lief mens. hoor, daar gaat het niet. Ja. Maar uh, op een gegeven moment, ik zit ook in een file... en begint er een of andere oude hoer... begint te zeiken over genetisch gemanipuleerd voedsel... en mensen die er zo angstig voor waren. Die ja. zijn natuurlijk net zo bang dat ze net zo worden zoals jij en ik. Weet je wel. Maar op een gegeven moment ben je zo melig... <lacht> ben je zo ontzettend melig... Dat, dat, je, dat je vergeet het kudding af te zetten. Ja. Dus het blijft maar door zeiken over gemanipuleerde graansoorten, tulpen... Uh, ja. En op een gegeven moment moest ik aan haring denken. Waarom, weet ik niet. En gemanipuleerde haring of zo. Die gaan vanzelf zingen of zo. Ja. Weet ik ik woon in Volendam, dus het kwartje valt... Ja, het ligt voor de hand. Maar ja, goed. Ik kom dan in die tent. En er staat daar een boekingsagent die me daar had geboekt. En die was helemaal zenuwachtig. En die had zo'n macropak aan van 2,5 mei... En met zo'n stropdas want ja. zalm was er ook. Van hij in mm. goed. In ieder geval, uh, de telefoon die gaat over. Hij zegt, Jan, ik heb hier iemand uit Volendam. Mm. Oh, gezellig. Maar mijn hoofd stond er helemaal niet na. Want nee. ik was aan het soundchecken en ik, uh, nou, ja, dat duurt bij mij altijd heel lang. Want ik wil gewoon dat het goed klinkt. Ja. Ik bedoel... Uh, goed. En uh, die man stelt zich voor en uh, zei... Ja, ik ben Gerard, die en die, de, de, de, de, de, de neef en de drummer van Speks. Speks is een goede vriend van me... Maar die had net mot gehad met zijn drummer, een ontzettende zeik. En Die heeft hem uit het beentje geschopt. Hij is gewoon leraar, dat is een hobbybeentje. maar ja. doe ik ook af en toe mee. Specs dus Hilderbrand bedoel je? Ja, speciaal. Ja. Nou. Okay. En uh, hij zei, hé, hey, ken je die al van genetisch gemanipuleerde haring? Zegt hij, nee, wat is dat dan? Ik zei, die gaat vanzelf zingen. Ja. Toen werd het heel stil aan de andere kant van de microfoon. Of ja. van, van dat <laughs> Va telefoontje. Ja. Snap jij dat nou? <laughs> Ach, goed. Dus ik heb een vriend voor het leven erbij. Ja, nee, dat, uh, dat, dat staat als een huis inderdaad. Ja. Goed, we hadden het over stemmingen die uh, dus te horen zijn. Ik vind dat het ook zo hoort natuurlijk. Ja, maar ik probeer wel de bovenkamer schoon te houden als het even kan. Ben, ben jij wat, uh, dit klinkt een beetje soft, maar ben je wat meer in balans... nou je 55 bent? Als je dat vergelijkt met, ja, laten la, we zeggen, je 35ste. Anders zat ik hier toch niet? Nee. Dan zou ik ook van het dak af moeten springen. Dan had je ook naast Herman uh, op het Hilton moeten gaan staan, bij wijze van spreken. Maar nou, met dat verschil, dat ik misschien nog wel gezegd van Herman... Uh, kan ik nog iets doen voor je? <laughs> kan ik nog iets voor je doen? <laughs> ja. Maar ben je wel eens wanhopig geweest, hoor? Nou, niet zo, nee. Godverdank niet. Nee, maar in je vak? Wanhopig? Ja. Ik? Waarom? Ik word nu aangekeken met een blik van... ben je helemaal besodemieten? Hoe kan dat nou? mens kan toch wel eens denken van, ik weet het niet meer? Dat denk ik zo vaak, maar dan weet je in ieder geval dat je het niet weet. Dat vind ik wel lekker. Het geldt wel een stuk, hè? Toch? Oké. Okay. Uh, zullen we eens van jou zelf wat draaien? Want dat vind ik zo leuk. Je hebt, ik moest net heel erg lachen toen ik, toen ik de titel zag. Ja, yeah, à la main. Niks aan de hand. <laughs> wat is dat, Niks aan de hand? Nou, een soort werktitel. Ja. Dus tegenwoordig uh, is er veel van... Uh, uh, hoe heet dat beentje nou ook alweer? Dat Franse gedoe. Saint-Germain. Nou, ja, nou, saint nou, nou, nou, nou. Ik werk nu ook veel met samples. En dat heb ik thuis gemaakt. Dus rien à la main. Rien Niks nou. aan de hand. <laughs> Wat vind je trouwens van saint -Germain? Te gek. Ik vind het hypnotiserend. Ik vind het zo leuk, je kan er echt naar luisteren. Het doet maar... me gewoon denken aan die gems van vroeger. Ja. 30, 35 jaar geleden en ja. langs. Ook op één akkoord hele avond. Heerlijk, ja. heerlijk. Weet jij wie het zijn eigenlijk, Saint-Germain? Nee. Ik ook niet, want die hoest. Ik vind het die... heel goed. Hebben we Saint-Germain ook bij de hand? Geloof het wel. Nou, dan, dan Laten we eerst maar even Jan Akkerman met niks aan de hand gaan luisteren. een demootje, hè? Oké. Okay, ja. Is het nog niet af, of wel? Hm? Is het af, dit? Of? Ja, voor een demo wel. Oké. Okay. Thank <laughs> Man. Ja. Uh, dit maak jij thuis, joh. Ja. Ik vind dit automuziek. Ja. Oh. Klop, Als ik nou uh, straks om een uur of half elf uh, naar, uh, naar huis rijd... dan dit net iets te hard, te hard aan in de auto. Of heel zacht. En dan, ja, zag mag ook. K ja, ik vind dit moet hard. Omdat het dan, uh, het heeft iets heel uh, dwingends hè, in zijn ritme. Ja. ja. Het is wel een motor, een want... engine. Wat ga je hier nou mee doen met Rien à la main? Want we hebben nou een demo. Nou, ja, god, ik ben zo aan het... Uh, gewoon zo aan het rommelen. En als ik dan een stuk of twintig stukken bij elkaar heb... dan... Uh, dan misschien wat, ga ik wel mee naar, naar een producer of zo. Dan zeg maar, maak maar af. Ja. Wat zeg je dat nonchalant? Nou, maak maar af. Tja. Bekijk het maar. Hier is het. Ja. Nou, meer kun je toch niet doen? Nee, nee. Moet ik dan een salto achterover maken of zo? Uh. <laughs> Nou, Dit dat laten we een Mick Jagger doen. Ja, bedoel. Die dan. schijnt dat nog te kunnen op zijn leeftijd. Ja. Ja, je natuurlijk altijd baas boven Maas. Tuurlijk, jongen. Ik bedoel, de, je moet je... Jezelf... een beetje boven mijn begroting. Je moet wel even je plek uh, kennen in de geschiedenis, hè? Dat is waar. Oké. Okay. Nou, nou. Uh, met welke grootheden heb je eigenlijk gespeeld? De grootheden? Ja. Gewoon bekende mensen bedoel ik dan. Ze hoeven niet meteen goed te zijn. Maar mensen die ik ook ken. Oh. Oh, mensen die jou kent? Ja. Ah, joh, ik weet niet, er zijn zoveel mensen er de, de, de, de vuur gepasseerd Maar, maar alleen specifiek, dat we uh, van Bibi, dat dus, was dan verleden jaar. Ja. oh ja, verleden week nog met Noel Redding, de bassist van Jimmy Hendrix ah. En? <laughs> kan die het nog? Ja, nog steeds niet, gewoon anders zijn. Nog aan steeds pennen. niet? <laughs> Dus uh, Jimmy was. Het wel... was een halve toon lager gestemd, dus toen kwam het beroemde likje van. hij hey Joe, ten, de, de", maar toen ja. had hij een geografisch probleem. Ja. <laughs> nee, wacht even. Jij, hij zat te la Jij zat te hoog, of niet? Ja, het is gewoon allemaal half, half... Uh, één vakje opgeschoven, noemen ze dat op de was. Maar ja. Jimmy had dus gelijk toen hij die hele experience heeft opgedoekt, want het was niks met Noel Redding erin. Dat weet ik niet. Ik, ik vind, de, de, die oude stukjes teruggehoord en je hoort die baspartijen... die zijn precies functioneel. Dat was ook met diezelfde jongen die bij Brainbox zat. Die, die kon natuurlijk ook geen naam zo groot als een, een flatgebouw. Dat was geen domme jongen. Mm -hmm. En als je achteraf naar die baspartijen luistert... Ja, ja. Broomstick, zoals het heet. Maar die waren in die muziek gewoon heel functioneel. Hetzelfde met Cyril Havermans. Die zat ook op een gegeven moment in focus. Die, die, die kon ook de dingen, ze hadden ook allemaal culturele houtgrepen. Maar op een of andere manier had dat wat. Ja, dat is... Het. <laughs> ik, ik, ik, ik amuseer me kostelijk uh, over de uh, one-liners waarmee jij mensen karakteriseert. Nou ja, wat er dan uit hun handen komt. Mensen ja. zelf kan ik niet zo goed karakteriseren. Ik bedoel, mensen bestaan natuurlijk niet uit één ding. Nee, godvergeloof over zeggen, niet. ik. niet ga je de geiten neuken vind. Ik wilde niet zeggen dat hij er is. Nee, ik is Maar best hij zit aardig, er niet ver vanaf. <laughs> Man... Nee. Childbearing Lips, zei een of andere Lady Astor zei dat mm. over hem. Childbearing Lips. Met wie wil jij nooit meer in één studio vertoeven? Maar dan ook echt nooit meer, op muzikale grond, drie keer, Wacht, drie keer rijden. Nee, kom op. <laughs> sorrow. <laughs> en wie is Sorrow? Heb je Thijs van der Laatst gezien, met die hoed op? Ja. Nou, lijkt precies op Sorrow. Mm. Zeg maar een plaatje gaan draaien. Jan? K en nou, speelt daar met elko, hè? Pim Fortuyn. Mm. Ja, op gitaar. Ja. Nou. Daar, goed, hoor, dat is allemaal onzin. Ja, ik bedoel, uh, niet zo zwart-wit of zo, zo goed of zo slecht is. Maar ik zie mezelf nog niet in de studio zitten met. Uh, met. Met Zorro. Nee. Maar dat gaat muzikaal dus niet. Nee, dat is het juist niet. Het probleem ligt hem namelijk nooit in de muziek. Waar dan, genoeg. Waar dan in? Als ik bijvoorbeeld de Stones mij uitnodigen, mm. dan zou ik wel die muziek kunnen spelen. Maar ja. ik zie het werk al hangen gewoon. Mm -mm. Ik ga gewoon op een gegeven moment ga ik me zo vers, bij de tweede noot al vervelen. Mm -mm. Maar, kan je nou nou niet, maar Jan, kan je niet ergens gewoon blanco instappen: van, de Stones bellen jou op. He? Van, we, nou, morgen geheim nee, op niet zo... niet om. Ik zou ook nee, maar... een beetje met Sting gaan spelen, maar toen ben ik naar een concert gegaan. Nou, mannen, je, gewoon het, het graf, het is al voor hem, het grapen. Hou mm -mm. op. Dus hij is bijna overleden. Dus ja, dat... ja, die hoeft alleen maar zijn ogen dicht te doen, ja. weet je wel. De rest slaapt al. Ja, dus dat hoeft niet, dat je zegt. Nee, nee. Dus hij zit in BB King meer leven ja, dan in uh, tien Stingen bij elkaar. Absoluut. Ja. Ik heb de laatste keer weer versteld van gestaan van... Waar had die man het vandaan op zijn 74ste? Ja. Fantastisch. Hoe ben jij op je 74ste, denk je? Ik weet het niet, de fabriek die brokkelt af, maar de schoorsteen die rookt nog, ja? dus ik denk maar dat het... Door. De fabriek brokkelt af. Wordt het allemaal wat minder dan? <lacht> maar is jouw techniek nog, nog steeds... Ik wil nog een beetje kunnen lachen. Maar jou, jou, jouw techniek, is die uh, uh, op pijl of merk je dat je er harder voor moet werken? Nee. Gewoon het fysiek, juist, he, bedoel de, ik. Bij mij is het een soort omgekeerd iets. Ja? Ik vind dat ik technisch beter ben dan een jaar of tien geleden. Ja. Muzikaal technisch, Ja. Ja. Ik heb het niet over snelheid, want dat heeft me nooit geïnteresseerd. Terwijl je toch redelijk snel bent. Nou, ik ben wel kruis voor mijn leeftijd, ja. Hij kan nog uitleg meekomen, de oude akkerman. Hey, zal ik nog wat, wat van je draaien? Ja. Van diezelfde demo? Die derde stukje misschien. Ja. Waarom? Nou, het heeft wel wat. Wat? Nou, wat heeft het? Het? Moet je naar nou luisteren. Oké, oké, oké. niet dat je kwaad werd. Oh, hij is er nog niet. Die demo's van jou die zijn ook zo slecht opgenomen dat je het begin niet eens kan klikken. Alleen de achterkant door de voorkant hoor. <laughs> In 2003. Ik vond het zelf aardig om terug te horen, mag ik niet zeggen. Ik word net zo onbescheiden als de gast van destijds. Um, straks, na vieren, gaan we intergalactisch doen in Karo's Nacht van het Goede Leven. Wat zo.